Het NOS nieuws van 4 uur. Dit is je rondjevenement evenement in Marienheem in Overijssel, het CSI Salland. Een grote tent met erin 60 paardenstallen werd door rukwinden uit de grond getrokken... en waaide over een andere tent met stallen. De tientallen paarden raakten in paniek, enkele dieren wisten los te breken... en renden het terrein over, maar er raakten geen paarden of mensen gewond. Het internationale concours is voor vandaag verder afgelast. Morgen gaat het waarschijnlijk weer verder.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 Bijna een kwart van de burgemeesters wordt bedreigd door criminelen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek onder 4000 burgemeesters, wethouders en ambtenaren. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Volgens de onderzoekers is er ondanks de bedreigingen geen sprake van grootschalige beïnvloeding. De overheid gaat de komende tijd bijeenkomsten organiseren met burgemeesters en wetenschappers. Om lokale bestuurders weerbaarder te maken tegen criminaliteit. De Nobelprijs voor de literatuur gaat naar de Japans-Britse auteur Kazuo Ishiguro. Hij schreef onder meer de romans Never Let Me Go en The Remains of the Day, die allebei werden verfilmd. Het Nobelprijscomité roemt Ishiguro vanwege de grote emotionele krachten in zijn boeken. Het weer de komende uren nog onstuimig, vooral in het noorden. Daar stormt het en zijn zeer zware windstoten mogelijk. In het westen en zuiden neemt de wind alweer af. En later vanmiddag gebeurt dat ook in het noorden. Verder wisselend bewolkt met soms zon en het is 14 tot 16 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad is de spits begonnen. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor één brugge, 2 kilometer. De andere kant op ook 2 kilometer... A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. 10 minuten vertraging. En er is veel vertraging op de A15 Rotterdam richting Gorkum na een ongeluk. Tussen Cedric Udo Ambacht en Harniksveld-Triesendam bijna een uur. De rechter rijstrook is dicht. Verkeer van Rotterdam naar Gorkum kan ook omrijden via de A16 richting Breda... en dan over de A59 en de A27. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond een kwartier vertraging en op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor naar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hele goedemiddag luisteraars, het is donderdagmiddag 5 oktober, 4 uur, dus tijd voor Muziek Boulevard Live. Ofwel, Hans met zijn vrienden in de middag. Het is vandaag een ietsje andere uitzending dan gewoonlijk. We hebben namelijk twee hele belangrijke gasten in onze studio, maar daarover straks meer. Daarom hebben we deze week alleen de kolom van El Kerkman en het weer. Meer hebben we niet, de items worden verv die vervallen deze keer. De ZFM is te beluisteren via een frequentie 106.9 en Ziggo Kanaal 40. Maar je kunt ook een kijkje nemen in onze studio via internet www.zfm-live.nl. Een vol programma dus, maar alles omlijnd met lekkere muziek. Uitgezucht door Technicus Roland. Mijn naam is Hans Vastenaar. Veel luisterplezier! Maar mij ook allemaal, goedemiddag. Ja, goedemiddag allemaal. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, goeiemiddag. Ja, allemaal, allemaal, hallo. Hallo allemaal. Hallo allemaal. Hallo vriendinnetjes. Ja, <laughs> zoals zo. ik al gezegd had in mijn aankondiging. We hebben twee hele belangrijke figuren hebben we in, in onze Jum. studio. Ja, de vind ik aardig van je. Ja, ze zitten. in voor twee tel en dat is belangrijk ben. Kijk. Dat vind ik lief We maken een figuur van. Nou, zo kan het <laughs> weer. Ja, het is van het weekend is het uh, Korendag. Zaterdag. Koren En we hebben twee dames in onze studio die ja, zitten bij de organisatie. Ja, ik, ja ik. wil vooraf even weten, is het volkoren dag? <laughs> ja. Okay. Jongen. Ja. Nou, ja. Als, als hij zo... een meet in Holland is, wel. Ja, ja dat kan je wel zeggen. Ja, ja, ja. en we hebben ook twee molens. Hè? Ja. Ja. Daar komt die koren in, weet nou, je wel. Kom, dat nog... komt bij Ro goed uit, want die loopt met het molentje. Ja. <laughs> <laughs> nou, dan is hij goed op zijn plek. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Misschien kunnen jullie je even zelf voorstellen. Ik ben Marijke van Wonderen. En ik Marjo van der Lille. Oké, okay, jullie zitten bij de, bij de organisatie. Ja. Uh, en de, de, de hoeveelste keer is het dat jullie dit organiseren? De elfde keer. En uh, dat is vele, hè? Nou, zo. goed, hè? Ja. Ja. ja. En Mijn we nog... doen het ook al elf jaar. Ja. Wij doen ja, het dat... al elf ah, ja. jaar. Ja. Ja. Ja, ja. De anderen niet dan, omdat je dat zo zegt? Ja, Rob en uh, Etto. Ja. Maar ja. er zijn er in de loop van de jaren wel steeds meer afgevallen. We zijn met een uh, behoorlijke groep begonnen. Ja. En wij zijn met z'n vier overgebleven. Ja, ja. Dus uh, die eigenlijk. Ja. Daar komt het ja. eigenlijk komt het nou. En hoe, hoe doen jullie dat met, met koren uitnodigen? Nodigen die zichzelf uit? Of hoe werkt dat? Ja, ook. Ze nodigen zichzelf uit. Want ze beginnen aan het eind van het jaar van uh, kunnen we meedoen. En wanneer uh, wordt de inschrijving geopend. Ja. Um, maar we sturen van tevoren ook... Degenen die zich aangemeld hebben ook van tevoren en die al meegedaan hebben in de loop van de jaren... sturen we ook een mail ja. en kunnen ze zich inschrijven. Ja, ja. En hebben jullie precies... Want hoeveel koren komen er deze keer? Er komen 22 koren, inclusief ons eigen koren. Dus. Ja, het is 21, 21 koren van, van vreemde makelij, zou ik maar ja. even noemen. Ja, klopt. <laughs> ja. Ja. En, en, maar die komen overal vandaan, heb ik begrepen. Ja. de uh, Eindhoven, De Beeld, Emst... Maar ook dichterbij. Uh, Driehuis. Driehuis. Ja, jullie, jullie hebben dus 21 plaatsen. Maar hoe, hoeveel, mensen, hoeveel koren melden zich aan dan? Mm, nou, ja, dus Wislamp, de ene keer 40 en de andere keer 60. Dus dat wordt de uit de eigenlijk? Ja, ja, ja, we gaan ook uh, dan loten. Ja? En, dus, ja? dan gaan we samen zitten. En dan gaan we om de beurt loten. En als, ik, en als ik nou in een koor zit en ik, ik bied wat, dan word ik niet. Nee, nee, nee. Dat, werk zo niet. werkt dat niet? Nee. Dat nee. is het nou jammer, hè? Nee, dat nee. Is niet jammer? Uh, nee, nee. Ik, ik het is niks, echt, uh, alles gaat in de ooghoed. En, uh, <laughs> ja, als je daaruit komt heb je Marcel. Ja, we gaan wel eerst even een muziekje, denk ik, hè? Ja. En we hebben ja. ook nog, we zijn gisteravond ook nog even in de kerk geweest. En daar hebben we wat opnames die willen we er straks even tussendoor uh, mixen. Als onze technicus dat tenminste wil. Als het mij behaagt. Ja. Dat bedoel ik. Beurde.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 Uh, weet je dan wie dit, dit zijn? Is, ja, ja het oh. staat in mijn schermpje. <laughs> dit is de uh, Running Naughty Boy Beyoncé en nog een paar. Dus yeah. oh. oh, haakjes lose it all. Ja, yeah. <laughs> ik weet het allemaal. Waarom all? Ja, maar je mag maar wat zeggen hoor. Waarom Toet. all? Ja, nou, dat geeft niet, maar je kan het even ah. tegen mij zeggen. Waarom all? Ik, ik, brief het wel door. Toet, <laughs> zeg het maar. Oh, ze, oh, ze, zijn, ze niks. zijn niks. Nee. Nee. Wat gaan we, wat gaan we daarom doen? Daarom ben ik in zo vraag in de studio. Dan zegt ze. <laughs> we gaan een stukje doen wat wij gisteren hebben opgenomen. Ja, dat is heel goed. Ja? Het is woensdagavond 4 oktober en ik sta hier op het kerkplein voor de protestantse kerk Waar zaterdag de 11e editie wordt gehouden van Koordag Zandvoort En we gaan eens even kijken wat er binnen allemaal aan de hand is Want ze zijn al druk bezig met het opbouwen van de decor en alles klaar te zetten Dus we gaan wat gesprekjes voeren met de mensen die daar aan het werk zijn En we zullen eens even kijken wat ze allemaal aan het doen zijn en dan kom je hier binnen en dan denk je, nou ze zijn terug in het werk. Maar nee hoor, wat zijn ze aan het doen? Juist, werkoverleg. En koffie. <güls> nee, lekker aan de koffie. Nee, alleen maar naar Molen. Wat Naar de Chinees kijken. Ah, maar jullie gaan naar de ja, Op zich, die nachtwacht is best mooi. Ja. die print. Ja, Want je je ik, heb, ik heb hem vriend met de lijst. Uh, de, de ik kan, de ja, kan. Wel. Ja. Dus als je ja. opspant, als je een uh, ja. grote hal hebt of zo, dan kan dat best wel. Ja, ja, ja. Want er zijn een er stukken wat weg. Met, met, uh... Dat is goed. stukje muziek om uh, de rest van uh, het koorbestuur <laughs> de, de schaamte te besparen. Ja, dat moet je ook niet <laughs> doen. <zeg. laughs> Understand? Weet je wie dit was? Geen idee. Het in je scherm, hè? Waar is nu weg? Kigo. Nee. Selina, <laughs> ja. uh, Selina, uh, nog wat. Gomez. Audi. Ja. Nou. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. We hebben het ja, we had, dus had, wat vragen. Ja, we hadden het over die dames. We hadden het over, uh, we waren net in de kerk voor uh, uh, medewerkers. Maar hier aan tafel zit onze jongste medewerker volgens mij. En, en die, die mag ze eigenlijk even voorstellen. Vertel het eens even. Uh, ik ben Stef Westerburger en ja. ik uh, help dus met de Korendag. Ja, en, en wat doe je bij Korendag dan? Ja, doe het pakken na. <lacht> <lacht> <lacht> wat, <lacht> wat doe je dan? Ik, ik help met het, uh, het meeste, het licht. En dit jaar ook een beetje met uh, geluidstelling. Ja, ik kan me herinneren dat je het verleden jaar het, het licht geholpen hebt, hè? Ja. ja. En een paar jaren daarvoor ook. Nou, hoe oud ben je dan? Ik ben net elf geworden. Jeetje, nou dat doe je al wat jaartjes mee, hè? Ja. Jeetje, meneetje. Ja, de, de, de, de oma is zeker wel trots op hem, Heel nee. trots. Ja, dat dacht ik al. <laughs> en hij doet echt heel veel. Ja, dat zegt heel ja, veel. Ja, helpt ja. hij ook heel veel hoor. de dacht ik We hebben echt heel veel aan hem. Ja. Nou, goed zo. Hartstikke goed. Dus dat is uh, aankomend talent, hè? Dat is, ja. Uh, ja, ik denk dat hij het overneemt als wij stoppen. Wow. Ja, ja hoop Dan neemt wel. hij het over. Uh, zeg, als het mag Cor wel. dan bedoel Stef, je. Stef. Ja, ik Stef. bedoel, we zijn natuurlijk toch niet meer de jongste. Dus er komt een eind aan. Oh. Ja. Stef? Ja, je wou het vragen. Ja. Zit dat nou lekker al die vier in je kont? Eh uh, ja. <laughs> <laughs> Stef is de goed, zoon ja. van onze dirigent. Ja. Ja, dat kan je aan de achternaam dat Ja, meenemen. dat Ik is al. waar, maar niet iedereen ja. weet dat onze dirigent Westerburg is. is volgens mij is dat jouw schoonzoon. Ja, nou dan zijn we helemaal weer compleet. Ja, precies. Ja, dus je dochter die zit ook in het koor? Ja, ook dat nog. Oh, jongen, mooi jongen. jongen. <laughs> en mijn man ook nog. Het is één familie aangelegenheid. Ja, ja, ja. En, en, en van Mario? Ja, dat is Rob, hè? Ja, onze drummer. Ja. Nou, ja, onze drummer. Ja, nu wel, toch? Ja, voorlopig even wel. Voorlopig ja. even ja. wel. Ja. En we hopen dat hij blijft ben je. Ja, dat weet je niet, hè? Met duimen. Ja, uh, uh, we komen even terug op dat... één uh, vraagje nog voor, uh, voor uh, nog een muziekje. De Korendag hebben jullie altijd een thema. Ja. Ik ben eigenlijk zeer benieuwd hoe jullie aan dat thema komen elk jaar. Nou ja, heel vaak de dag na de Korendag... dan gaan we op het terrasje zitten... Even nababbelen. Ja. En heel vaak wordt dan het nieuwe onderwerp alweer bedacht. Zeker met een op... nieuwe thema alweer bedacht. Ja, ja En, onder dan, het, en be, dan bedenken we iets. En dan kunnen we halverwege denken... Oh nee, we nemen, nemen we toch wel een ander thema. Ja, dat dat onder het, het genot is. van een paar wijntjes zeker dan? Nou, nee. ik drink nee. niet, dus nee. Op oh, je nee, koffie nee, gewoon. Nee. Oh, koffie. Ja. Dus het, uh, het vloept er zomaar... Je hebt al elf keer een ander thema gehad ja. natuurlijk. Ja, ja, je moet het toch maar bedenken weer. En we hebben zelfs een jaar gehad dat we... Onafhankelijk van elkaar, ik was in Brabant en Rob en Mario waren gewoon thuis. En we kwamen weer bij elkaar op een vergadering. En ik zei, ook oh, heb ik zo'n leuk thema bedacht. En toen zei mooi, ja, wij ook. Ja. Dus ik zeg, oh, nou, uh, zeg maar, <laughs> wat heb je? Uh, ja, counter in Westen. Ja. Ja. Oh, dat hadden wij ook bedacht. Ja. <laughs> ja. Ja. Grappig, hè? Ja, we zitten heel vaak op, uh, op dezelfde manier. Ja, dat is ja, wel leuk. Ja. Ja. Heel makkelijk. En, en we zijn en echt uh, een heel goed team. Ver Vergaderen jullie veel of niet? Uh, ja, heel, nou, meestal de eerste maanden één keer in de twee maanden. Ja. En dan uh, wordt het weer één keer in de en, maand. En, en, en dan weer één keer in de twee maanden. Over ben. het thema, wordt het thema al heel snel bekend? Want je moet dat natuurlijk hier... Ja. Je hele korendag wordt daarop aangepast, ja, he, neem ja. ik aan. Het, ja. het, het, het, uh, de eerste vergadering is er bekend uh, welk thema Wat, we gaan ja, ja. doen. Weten ja. jullie het al of niet? Nee. nee, nu niet. Nog niet. Nee, nee. Oh, nee Maar nou. de dat dag is nog vanzelf. niet ja, geweest, Dus nu alleen maar zaterdag en dan zien we de rest. Ja. ja. En jij hebt best kans dat we zaterdag opeens zo'n uh, idee krijgen van. Ja. Dus als oh. dan, er pas een lampje bij je gaat branden, ja. dan weten ja, dus nou, we het. Nou, is heel je handig. Nou. Ja. ja. ja?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 De column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij is de seizoenswisseling in Zandvoort al aardig in gang gezet. De kiosken en palmbomen op de boulevard zijn verwijderd. Hun taken om Zandvoort een tropisch tintje te geven is volbracht. Ook de seizoensgebonden strandpaviljoens zijn al aan het aftellen. Sommige eigenaren breken al langzaam af want het ziet er niet naar uit dat het nog een oude wijvenzomer in aantocht is. Het seizoen 2017 is nu echt voorbij. Op naar de gezellige wintermaanden met open haard en kaarslicht. Ik ben benieuwd wanneer de sfeerverlichting weer wordt opgehangen. Want ondanks de donkere dagen voor kerst houdt Zandvoort wel van een feestje. Er zijn nog een paar evenementen in het vooruitzicht, dus vervelen hoeven we ons niet. Hoewel nog ver weg komen de gemeenteraadsverkiezingen eraan. Het duurt nog ongeveer 180 dagen voor het zover is. Voor de partijen is het goed om een aantal belangrijke data voor ogen te hebben... die de wet stelt rondom de verkiezingen op 21 maart 2018. Want partijen die mee willen doen aan de verkiezingen... kunnen zich tot uiterlijk 27 december registreren. Een paar partijen hebben hun kandidaten al bekendgemaakt. Net zoals sommige verkiezingsprogramma's al bekend zijn... De normale gang van zaken is dat het conceptprogramma goedgekeurd wordt door de leden. Het bestuur VVD Zandvoort besloot het concept om via ZFM radio kenbaar te maken. In mijn directe omgeving gaf deze beslissing heel veel ruis. Volgens de uitspraak van Martijn Hendricks op de radio werden de VVD-leden op de hoogte Waren de VVD-leden op de hoogte. En zo niet, dan was alles op de website wel te vinden. Welke site vertelde hij er niet bij? Daarentegen informeert VVD Haarlem... waar de VVD Zandvoort nu mee samenwerkt... zijn leden beter. Verder was ik zeer verbaasd... om per mail een uitnodiging te ontvangen... van OPZ'er Bob de Vries. Hij komt niet bepaald... op mijn vriendenlijst voor. Gelukkig was ik niet de enige... die dringend werd uitgenodigd... om deel te nemen aan de OPZ... want anders had ik echt getwijfeld... aan zijn geloofwaardigheid. Hoe? hij aan al die adresgegevens komt? Hm, kennelijk weer op een slinkse manier. Eén ding staat vast. Het worden roerige tijden voordat het plusje in 2018... weer wordt opgewarmd met de nieuwe billen. Misschien kunnen de nieuwelingen de samenleving... het warme gevoel teruggeven dat de politiek echt van en voor iedereen is. Aldus Nel Kerkman. song for the broken hearted, oh, no, a silent prayer for baby parted, and no, no, no. I ain't gonna be just a face in the crowd, you're gonna hear my voice when I shout. Ja, joviaal was dit. Ja, ja, ja. En, en ik wou nog even wat vragen. Het opbouwen van, van het decor. Wie bedenkt dat decor eigenlijk? Bedenken jullie dat zelf uh, tijdens van, uh, van welk item jullie hebben? Of? Ja, dat gaat eigenlijk een beetje gezamenlijk. De ene zegt dat en de ander zegt dat. En dan. Rob is wel degene, Rob Spruit, is wel degene die dat dan helemaal uitwerkt en dan een, een, een voorbeeldje stuurt en dan zeggen we nou. Ja, daar stopt. Om zeggen: van kunnen we een beetje dit doen? Of ja. kunnen we een beetje dat doen? Maar hij is degene die dat helemaal dan kant-en-klaar aanlevert ook naar de drukker. Ja. En dan uh, ja, is het meestal. Maar, maar bedenkt hij het ook? Of hebben jullie een idee? Uh, doen van... We moet... doen we samen. Dus dat is toch weer zo'n zo viermanschap die het nou eventjes... ja, eigenlijk bedenken we alles samen. Niemand uh, doet iets nee, Alleen maar zeg het, maar. Het kan natuurlijk best wezen dat iemand een idee heeft... en denkt: nou, ik ga het gewoon doen. Dat is hartstikke leuk. Nee, nee. dat niet. Wel nee. overleggen. Nou, zo goed als alles. Vandaar dat jullie het zo lang volhouden eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. En als we het niet eens zijn met elkaar... dan proberen we toch een vorm te vinden... om het wel leuk te maken voor alle vier. Zou De Haag misschien een voorbeeld aan jullie kunnen nemen? Ja, absoluut. Stel je nou voor om ook in De Haag... bruutgeweld toe te pakken? Zeg maar, Milla, zo'n korendag... zo'n organisatie kost natuurlijk een hele hoop geld. Ja. Hoe betaal je dat... Nou, ten eerste krijgen we subsidie ja. ieder jaar en uh, Mario die uh, verkoopt uh, advertenties voor in ons uh, prachtige boekje. Dat ja. mag wel even gezegd worden. Zeker. Rob Spruit die uh, maakt de boekjes. Dat doet hij alleen, zeg maar. Samen met mij. Samen met Mario. Maar ik bedoel dat daar hebben wij verder. Ja. Nou, dat hoeft ook verder niet. Ik bedoel, ja, vorig jaar met het met de jubileumuitgave hebben we wel echt uh, allerlei ideeën aangeleverd, maar in principe doet Rob dit. De advertenties die erin staan, die verkoopt Mario. En uh, nou ja, dat levert natuurlijk geld op. Ja. En de koren die betalen allemaal... Uh, 2,50 per koorlid. Per koorlid? Ja. Dan krijgen ze dan weliswaar wel uh, een cadeautje voor terug. En een, uh, een foto. En, ze en krijgen drinken, een drinken, drinken. En wat ja. lekkers. Ja. En, uh, dus op die manier uh, ja. en, betalen en, we en, het. En die subsidie, is dat van de gemeente? Of is dat een rijkssubsidie? Nee, van de gemeente. Van de gemeente zelf? Ja. Is dat veel? Mag ik dat weten of niet? Nou, ja. ik vind het best een aardig bedrag. een, een derde van het totaal wat we uitgeven. Dat is best veel, ja. ja. ja. En, ja. Ja. en ja. Ja. hebben jullie ook sponsors? Of, of? Ja. Ja. Nou, de sponsoren zijn eigenlijk de adverteerders. Adverter, ja. De adverteerders. Dus, ja. Want ik kan me voorstellen dat jullie uh, altijd drinken geven. En het is meestal van een uh, groot grutter hier uit, uh, uit antwoord. Ja, en we krijgen van... Uh, mogen, we dat, mogen we dat noemen? Van mij wel. Ja. Albert ja. Heijn... Uh... Dus dan zeg je Albert Heijn en Deen en zo. Oh. Ja. Klaar. Oh. Oké. Okay. <laughs> <Nee, nee, nee. laughs> Nou ja, ja, daar krijgen we ja. uh, van gesponsord, ja. uh, onder andere koffie, koekjes, uh, suikermelk, ja. uh, dat soort dingen. Want de locatie waar we zingen, die zal ook betaald moeten worden, neem ik aan, of niet? Ja, ja. betalen we ook. Als ja. ja. die die dag of alleen? Of is dat een vast bedrag? Nou, wij betalen. Uh, we moeten de kerk huren, <laughs> ja. maar wij betalen één dag. Ja. En we gebruiken hem zeg maar drie, vier dagen, dus dat is heel schappelijk. Ja. En, en jullie bouwen er ongeveer in, uh, in, in drie dagen bouwen jullie zo'n zo zo ja, zo kerk om, eigenlijk. Ja. En hoe lang duurt het voordat die afgebroken is? Een paar uur. Een paar uur met z'n allen. Met allen. Ja. Zaterdagavond na de korendag, dan uh, is het uh, even met z'n allen er tegenaan. Ja. En met een paar uur is het weer weg. Okay. Als je als je d -inimiet, d -inimiet, en als je die niet gebruikt, dan is het een paar seconden gebeurd. Ja, dan is het ja. helemaal zo gebeurd. Dan komen we er straks op terug. Ja. Ja. Titanium. David Guetta, titanium. titanium. Dat is hard, hè? He? Ja, het is geen Nederlands, dus het is titanium. Het is niet zoals in de reclame dat het de Holland America Line is. Of Holland America Line. Verschrikkelijk. Ja, of Unlimited. Dat ik de, maar goed, um, dit is gewoon Engels. Titanium. Jij, ik, ja. ik word zo. Ik zet, ik zet ik, die microfoon. Ik snap niet dat je het volhoudt. Ik eh, zet wel. die microfoon ook gewoon dicht. Ja, klaar. Ja, ja, Hans. Hans, zeg eens wat. Zo, nee. ja, lekker rustig man. <laughs> nou, ik ben er weer. En we hadden ja. het over dat, dat uh, het opbreken van, uh, van jullie, uh, nou ja, van de kerks eigenlijk. Afbreken van de kerks. Nou, het afbreken zal het maar niet <laughs> nee, doen. We. Nee, het nee. zou niet zijn. Nee. nee, maar uh, hoe, dus het is eigenlijk zo klaar. Nou, het is wel een paar uurtjes, maar het is wel met... Als iedereen ja. meehelpt, is het echt ja, super. De Beatspropzingers, ja. dat is het grootste groep die ons meehelpt. Overal ja. ook op de dag zelf. Maar voor dank nog van, van, van, ja, van ons aan iedereen. Want zonder hun kunnen we dat niet nee, natuurlijk. Hè. Nee, graag gedaan. Maar luister, <lacht> jullie zijn een, een aparte viertal, zal ik het maar even noemen. He, hebben jullie niks met de beatpopzingers te maken buiten dat jullie daar zingen, of uh, het is niet zo dat de beatpopzingers mee organiseren. Nee, in principe is het een apart uh, onderdeel van het koor. Ja, dat bedoelde ja. ik. Ja. Ja. Je hebt het begrepen. Ja. Hartstikke goed. Had ik niet van je verwachten. Ja, Hij ja, ja, ja, ja, ja. mag wel een beetje plagen. Ja, ik mijn kleinzoon uh, ja. gaat zo lekker Ja. ja. Nee. Nee. Had ik, ik een vraagje aan Marijke. Ja? Ik wil van nog wel de de even de zeggen. dat Op zondagochtend. Voorheen ging ik nog wel eens naar de kerk. Op zondagochtend. na de korendag. Omdat ik het leuk vond om de reacties uh, van de mensen te zien. Nu kan ik dat niet meer opbrengen. Want ik ben dood. Wat zondagochtend. Oh. Goed, nou ja, oh. Oh, vandaan, niet letterlijk, vandaan, maar Vandaar ja. dat je zei van, ik word ook een jaartje ouder. Nee, Precies. Nee, nu begrijp ja. ik het maar het. maar wij kregen ja. altijd ontzettend veel complimenten. Ja. De kerk die, en het jeugdhuis. Uh, je ziet gewoon niet meer dat er daarvoor een, een korendag is. Ja. Ja, dus uh, zeker het op, opruimende respect. Echt respect. Ja. De, ik, ik zou nee, je vertellen... Nee, je. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nou nee. I feel me, no, but I'm so how. Ik perdí la kamer y en ik hasta mi kamer Calma, calma, calma, baby. Ik heb een kamer gepakt, baby. Ik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 De La Camisa uitgescholden voor een schoorsteen. Weet je dat nog? Dat Geen is, je, het ja? is gewoon een trui. Ja. Een trui? Ja. Oh. Dan kan je schoorsteen ook al aantrekken. Moet je Vrouw maar eens in het klaas. Nou, dat is makkelijk als maar, je een oranje trui hebt voor zaterdag. Ja, toch? Je. Ja. Nou, ja, ik zou afkondigen, zegt ze. La oh, ja. Camisa Negra. Ja. Maar ik ben alweer kwijt van wie het was. Ja, nou dat natuurlijk. was het nummer. Dat maakt ook niet uit. Maar jij hebt mij net ook uh, dichtgedraaid. Dus, maar ik wou ook nog eventjes wat zeggen. Want we hadden het over uh, de organisatie van... Uh, van die, die korendag. Ik heb uh, vroeger bij een ander koor gezeten in Heemstede. En wij deden de eerste keer bij jullie mee. En ze waren heel erg lovend en positief over de organisatie. En ik vind dat dat best eens een keertje gezegd mag worden. Dankjewel. Dat, uh, wij, wij waren wel meer bij, uh, bij optredens geweest in korendagen en korenweekenden. Maar zo goed als het uh, bij jullie eigenlijk georganiseerd was, was het nergens. Nou ja, dat komt ook omdat wij... Uh, we hebben op een gegeven moment meegedaan aan een optreden in Paradiso... Is ook daarna is ontstaan uh, dat we een korendag uh, wilden gaan organiseren. En wij vonden in Paradiso... misten we zoveel. En mensen zijn helemaal lyrisch over de Paradiso. Maar ik vond het helemaal niks. Dus... Uh, nee. Ik, ik, wij wilden gewoon een perfecte dag ja. neerzetten. Maar ja, dat dat, dat kwam omdat jullie natuurlijk een klein koor uh, waren. Dan waren jullie natuurlijk in een kleine afdeling ja. van uh, ja, de Ja, Maar het is ook bij andere korendagen hoor. In uh, Monnikendam en Worner ja. zijn we ook geweest. En dan kom je toch dingen tegen dat je denkt van ja, het is niet. Ja. Weet je, het is niet makkelijk. Die tassen, ja, uh, ergens uh, op het podium. Uh, het was een te klein podium. Ja, je voelde je niet ja. fijn. Hadden en hadden een pianoetje gewoon... met inzingen. Ja, ja. <laughs> ja je, dat soort dingen. En we wilden het gewoon... Uh, ja, ja, als je zo'n dag hebt, dan wil je je lekker voelen. Ja. En wil je, je fijn voelen. Ja. Dus, en dat willen wij gewoon op ja. deze dag. Als ja. ja. je je dag nou niet hebt, hoe wil je je dan voelen? Dan, dan proberen wij daar toch iets van te maken. Ik ben geen Je hebt geen microfoon. <laughs> Ja, ja. dan maar, word je bij maar, ons wel vrolijk ja. hoor. Als je dan langskomt. Ja. Geloof het maar. Ja. En jullie vorig jaar hadden jullie mooi met al die tentjes, hè. Waar je, het komt uit de weer te staan. Arte tenten, hè? Als de wind, ja. als weer toelaat. Als winter toelaat. Toe ja. Ja. Oh. oh ja, ja, dat zit je natuurlijk Anders wel. Anders heb je partyvliegers. Ja. <laughs> ja. <laughs> Meet in Holland. Ja. ja, dat weet ik niet. En een stukje zetten we hem op locatie, maar uh, ja, is mooi. Dat is ja, meet ja. in Holland. Oh, dat uh, dat wordt in de zijkant. Uh, nou, Vlag. Wie, wie hebt dat gemaakt, nou? Dat heb ik uh, ontworpen. Zeg ja. Maar. En, en wie hebt dat? Uh, een geprint, print je dat zelf of niet? Nee, daar kon ik nog dat maar. Dat wordt bij een, uh, een bedrijf, een gespecialiseerd bedrijf gedaan. En dat moeten we betalen. Of? Dat betalen we, ja. Ja. Dat ziet er netjes uit. Ja. Dat, uh, dat, wordt, dat wordt weer een mooie achterkant. Het is, het is een hoop Photoshopwerk. werk. Ja, dat is, ik. Ja. Ja. Ja. ja, het is heel mooi. Ja, het is leuk als, als, als het, als hoop, als het werk, dan klaar is. Uh. Het is weer een hoop werk dat het daar hangt. Hè? En, nou ja, me meestal als we hier zijn, dan gaat het wel snel. Want uh, het moet ook wel, want zaterdag gaan we beginnen, natuurlijk. Ja. En vrijdagavond moet het eigenlijk al klaar zijn. Vrijdagavond he? al, ja. Ja. ja. ja, want vrijdagavond hebben dan, we een uh, generale repetitie, hè? Ja, precies. Maar dat lukt wel, denk ik toch? Ik hoop het. Nou, kom, een beetje Het is altijd spannend, maar dat lukt wel. Ja, ja, ja, altijd positief toch? Bobby kan dat wel. Ja, dat komt goed. Ja, je doet een druppel onder kraan. Nou, dat past wel een beetje bij jouw leeftijd. anders. Het is geen druppel nou, onder de een druppel aan de kraan hoor, Ro. Nee? Nee. Nee, is gewoon straal open. Ik, ik hou gewoon mijn mond dicht hoor. Want ik, ik zeg word... verder niks. Nee, dat begrijp wat ik. Erachter normaal, erachter? Ja. Uh, normaal word ik er door eentje in de maling genomen. Maar nu zitten er vier in. Dus ik hou lekker mijn mond dicht. Maar uh, het eerste uur zit erop. En nou, we zijn er bijna. En, uh, ja, we zijn er bijna. We, komen, we komen twee uur weer nee. terug gewoon lekker. Na okay. ja. ja, de boodschappen en de reclame en alles wat erbij hoort toch. Zingen? Ja. Moet hm? En, en dan zijn we er weer. Zingen? Zing ons eruit. Gaan we zingen? Ja, zeker. Is... Erin. Zing zing niet hond, eruit. Zing, zing ons de kerk in. I thought love was only true in fairy tales. And for someone else, but not for me. All love was out to get me. And that's the way it seems. Disappointment haunted all my dreams.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 I saw her face, now I'm a believer Not a trait, a out in my mind